Jobboot met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in Hongkong weer tienduizenden mensen de straat opgegaan. De demonstranten eisen politieke hervormingen. Gisteren kwam het tot een hardhandig treffen... tussen de demonstranten en de opporpolitie. Vanwege de gespannen situatie in Hongkong... blijven ook morgen veel scholen nog dicht... Verwacht wordt dat het aantal demonstranten de komende dagen zal toenemen omdat woensdag een nationale feestdag is in Hongkong. En dan zijn de meeste mensen vrij. De demonstranten willen dat China ophoudt zich te bemoeien met de verkiezingen van 2017. Nu kunnen de inwoners van Hongkong alleen kiezen uit kandidaten die zijn geselecteerd door China. Chinese restaurants mogen weer gespecialiseerde koks uit Azië halen. Dat heeft minister Asje besloten. Sinds dit jaar kregen buitenlandse koks geen werkvergunning... omdat er te veel Nederlandse collega's werkloos zijn. De Aziatische horeca kwam in actie tegen deze maatregel... omdat de Chinese wokspecialisten specialisten niet zomaar konden worden vervangen... door Nederlandse koks. Het vertrek van Chinese koks heeft dit jaar geleid... tot minder omzet en tot sluiting van restaurants. KPN heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van 2,7 miljoen euro gekregen. Het telecombedrijf heeft nagelaten informatie te delen met concurrenten die van het KPN-netwerk gebruik maken. Daardoor hadden zij een achterstand bij het aanbieden van diensten aan zakelijke klanten. KPN was sinds 2009 verplicht die informatie te delen, maar deed dat pas sinds vorig jaar. Een Canadese pornoacteur heeft bekend dat hij twee jaar geleden zijn vriend heeft gedood. Maar hij vindt niet dat hij schuldig is. Vandaag is het proces tegen hem begonnen. De zaak leidde in Canada tot veel ophef vanwege de lugubere manier waarop hij met het lijk is omgesprongen. Delen ervan werden dagen achter elkaar naar allerlei instanties gestuurd. Ook filmde hij de moord en zette beelden op internet. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. De politie begon een internationale klopjacht en verspreidde zijn ci-element. In juni werd hij opgepakt in een internetcafé in Berlijn. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Vannacht klaart het op. Het koelt af tot zo'n 14 graden. periode met zon, wel kans op een enkele bui. Het wordt al 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Goedenavond, maandagavond, 9 uur. Dan is het tijd voor CFN Cinema. Mijn naam is Aukel Beuving. En uh, ja, ik heb wat mooie filmmuziek uitgezocht. Uh, na die prachtige zondag met uh, schitterend weer. Nu een maandag met wat regen. Maar nog steeds uh, aangename temperaturen. Wat uh, kunnen we verwachten vandaag? Nou, muziek uit films Calendar Girl, uh, Moulin Rouge, Unforgiven, uh, van de Koele Meren des Doods. Eigenlijk te veel om op te noemen. Laat ik beginnen met een, met een leuk melodietje. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Het is uit een reclame van bier. Brandbier. Leuke, le leuke muziek. Dat is een Engelse groep. De groep heet Moshiba, een Britse band. En, uh, met invloeden tri trip-hop, ritme en blues en popmuziek. Ik, ik laat u het hele nummer horen, want het is gewoon een geinig nummer. Het is getiteld, eens even kijken, Wonders Never Chase. never series, prachtige muziek toch gebruikt in een reclamespotje van brandbier, het, het filmpje liet de historie van het bedrijf zien en misschien herinnereert hij nog mooie muziek, Moshiba uh, ja, gisteren deed ik toevallig ook een jazz-uitzending uh, van CFM Jazz. En toen begon ik het programma met uh, Calendar Girl. Dat was een uh, cd van uh, Julie London. En die had van iedere maand een, uh, een lied opgenomen. Dus een prachtige cd. Gisteren heb ik natuurlijk september gedraaid. Maar toen besefte ik opeens dat er ook een film was, Calendar Girls. Het verhaal van wat oudere dames die uh, voor een goed doel uh, als pin-up uh, in een blootje op de foto gaan voor een kalender. En het is eigenlijk een rage geworden na deze film. De film is uit 2003 met Helen Mirren en Julie Walters in de hoofdrol. Uh, daarvan draai ik uh, eigenlijk het eerste nummer. wordt gezongen door Beth Nielsen Chapman. your smile on someone's face amazing ...uit de film Calendar Girls, film uit 2003. En de muziek is gecomponeerd door Patrick Doyle, een, een Britse, eigenlijk moet ik zeggen, ik dacht zelfs een schot. U moet daar tegenwoordig goed op letten natuurlijk. Een Schotse muzikant en filmcomponist. Leuke muziek. Uh, ja, jullie, jullie weten zo langzamerhand wel de opbouw van CFM Cinema. Het eerste half uur toch wat meer popmuziek, en dan een western deel. En ook wat mooie filmmuziek. En het tweede deel altijd wat meer de romantische klanken. En ik kan jullie beloven dat er weer wat hele mooie pareltjes tussen zitten. Van Philip Rombie onder andere weer. Uh, ik draai er nog een uit Calendar Girls. Uh, van de componist Patrick Doyle zelf. Fantastic Tits. Het film Calendar Girls. Eigenlijk heeft deze film wel enorme rage gecreëerd van allerlei sportteams en uh, damesclubs die besloten om een kalender te maken met mooie foto's erop. Uh, de, de vrouwen uit de film Calendar Girls die uh, hebben hun geld uh, gegeven aan het kankerfonds, Maar de film laat trouwens zien dat het allemaal niet zo makkelijk ging. Hè. Dat ze toch een hoop uh, de, uh, vooroordelen moesten overwinnen. En ook zelf een, uh, ja, toch een, hun denken moesten aanpassen. Ik doe er nog één uit deze leuke film uit 2003. Calendar Girls, muziek van Patrick Doyle. En het nummer is One More Hour. More Hour uit de soundtrack, Calendar Girls. Mooi soundtrack. Maar ik had ook wat popmuziek beloofd, dus dat moet ik ook waarmaken natuurlijk. Vandaar dat ik de film Moulin Rouge, de soundtrack nog maar eens erbij gepakt heb. Daar zit redelijk veel popmuziek in. En daar begin ik natuurlijk met de, de geweldige uitvoering van een, het nummer Nature Boy door David Bowie. Luister en huiver. The story is about love the woman I loved is yes. There was a boy A very strange Enchanted boy They say he wandered Very far Deze klanken van David Bowie. Is het nou pop? Nee, het is eigenlijk geen pop. Het is wel een beetje erg symfonisch. Nature Boy, bekend nummer uit de jazz. En uh, de film Moulin Rouge is natuurlijk een bekend verhaal. Die schrijver Christian die een aantal Bowiemiens ontmoet... en dat ze dan met elkaar uh, een soort show in elkaar zetten... die ze probeert te verkopen aan een nachtclub-eigenaar. Uh, ik draai nog één uit deze film. Een nummer wat gezongen wordt door uh, Nicole Kidman... One Day of Fly Away. Ja, wij zijn natuurlijk vooral gericht op de uitvoering van Randy Crawford. Maar ik vind Nicole Kidman, die heeft trouwens zelf gezongen, ook erg goed. Luister. uit de film Moulin Rouge, gezongen door Nicole Kidman zelf, One Day I Fly Away. Prachtige orchestratie, prachtige arrangementen zaten erachter. Ja, vorige week werden we opgeschrikt door het overlijden van Erik van der Wurf. En die heeft ook een aantal soundtracks op zijn naam staan. Onder andere Siska de Rat en een aantal tv-series. Maar ook een film van de koele meren des doods. Het is een wat oudere film, geregisseerd door Noeska van Brakel, een film uit 1982. En ik dacht, het is misschien toch wel eens mooi om weer de muziek van zijn hand te laten horen. Uh, de, de film gaat over een psychologisch drama. gebaseerd op uh, een roman van Frederik van Ede. De film vertelt de geschiedenis van een gefrustreerd meisje uit de betere kringen. dat na mislukte liefde voor een kunstenaar. een verkeerd huwelijk sluit, verliefd wordt op een componist. van wie het kind sterft en via een krankzinnige inrichting. tenslotte als morfinehoertje in de Parijse groot belandt. Nou, u hoort het al, daar zit van alles in. De muziek is mooi. de titelmuziek van de Koele Meren des Doods. Componist Erik van der Wurf, uh, vorige week maandag overleden, was eigenlijk de ja, vaste pianist van uh, Herman van Veen. En uh, ja, hij heeft talloze tv-programma's van voor muziek voorzien, uh, mooie klanken. Het volgende nummer vind ik ook een bijzonder mooi bijje uh, hebben. Liedje van Verlangen heet het, ook uit de film De Meren des Doods. Helaas uh, overleden. Afgelopen maandag. Dus alweer een week geleden. Uh, ja, na half tien is het tijd voor de westernmuziek. En ik zag dat uh, op de televisie onlangs Unforgiven was een film van Clint Eastwood. Er zit mooie muziek in. Claudia Theme ...die nog één keer wordt overgehaald om een klus aan te nemen... ...om op zo'n oude dag door te kunnen komen. Hij wordt ingehuurd om een man te vermoorden... ...die het gezicht van een hoertje heeft opengesneden. Hij krijgt te maken met de keiharde sheriff Deggert, Gene Hackman... ...die geen premijagers in zijn stadje tolereert. Money komt erachter dat het niet meer zo makkelijk is als vroeger... ...om gewetenloos mensen te vermoorden. Ja, een verkeer van een goede film geregisseerd door Clint Eastwood, het nummer uh, de Claudia theme, wat in deze film ja, ik geloof wel zeven, acht keer in iedere keer iets verschillend gespeeld wordt is zelf ook gecomponeerd door Clint Eastwood maar de andere componist van de film is Lenny Nienhaus en die heeft uh, dit nummer gemaakt, Shave and Hair Haircut Klank toch? Die echte western klanken. En uh, ja, als het over western gaat, dan kan je natuurlijk niet om de Italiaanse Spaghetti die western zijn. En ik heb de componisten een aantal nummers uitgekozen van Stelvio Cipriani, een, een Italiaanse western componist, ook van politiefilms. Maar ik heb een aantal western muziekjes uh, klaarstaan. Un omma, un cavallo en Un pisto. Stefio Cipriani uh, heeft nog heel veel muziek gemaakt. Hè? Ik, uh, hij heeft onder andere ook de muziek bij de volgende film gemaakt. Ja, ik hou van dat soort uh, specifieke films. De film is getiteld Blind Man. En uh, tot mijn grote verrassing zag ik dat ook door Ringo Starr... de Beatle-drummer daarin meespeelt. Een blinde maar dodelijke revolverheld wordt ingehuurd... om vijftig bruikjes te escorteren... die per postorder zijn besteld door mijnwerkers... Wanneer zijn partner hem bedriegt en de lading verkoopt aan de bandiet Domingo, zet Blindman de achtervolging in. De titelmuziek uit Blindman. Blindman het is zo fascinerende muziek altijd vind ik van uh, Stelvio Cipriani uh, nog een stukje. Blindman versus Banditos. Fantastische muziek toch van uh, Stelvio Cipriani. Als je, als je naar nou die muziek nog eens wil horen, dat kan hè. Als je lid bent van de bibliotheek in Zandvoort... van de, ja, de Bibliotheek zuid kermerland dan kan je gratis gebruik maken van Muziekweb. En uh, Muziekweb die heeft een gigantische collectie, ook filmmuziek. En uh, volgens mij, als je lid bent van de bibliotheek... mag je een nummer vijf keer gratis draaien. Je kan ook cd's lenen. Dus uh, ja, wie weet, ik moet eerst muziek van... Uh, Stel Cipriani Galene, want het is geinige muziek. Gewoon. Ik doe nog een uit de andere film, maar het is me even ontschoten welke film het is, maar het is wel hele leuke muziek, komt hij. They called it gold. It's waiting there: it's not far away. You must take care not to lose the way, just take the devil's hand, and if you do, you'll understand, that when a man has sold his soul. Een echte spaghetti western, blind man uh, uit de krochten van de filmgeschiedenis, maar prachtige muziek. Uh, ik, en als het over western muziek gaat, dan zijn er natuurlijk nog grotere componisten, uh, uh, bijvoorbeeld Louis Bakalov... uit de Django-serie. Ja, dit. Ja, het thema komt erin. En ik ga nog even door met het thema. Youngo. de film uh, uh, Django Unchained van uh, Tarantino. Ja, dat waren eigenlijk de Western uh, muziekjes die ik wilde laten horen. En na westeren wil ik toch ook iets van de politie serie laten horen. Is een hele tijd op de, de televisie geweest. De, de film, de politie serie Aspen, uh, uit Naar de boeken van Aspen. Over een uh, inspecteur. In die, een, een, een commissaris die van in. Die in uh, uh, Brugge zijn werk doet. Uh, uit de titelsong Aspen speelt in brugge TV-serie Aspen. Componist van deze prachtige muziek is Steve Willaard. En uh, ja, hij heeft ook een nummer gemaakt. Het heet Van In Blues. En commissaris gehuwd met een prachtige uh, rechtercommissaris. En uh, Hanneke. En uh, ja, Van In houdt nogal van bier. Belgische biertjes. Van In Blues. Uh, commissaris van In de van In Blues, uh, geschreven door Steve Willaert uit uh, en, uh, een politie serie die gebaseerd is op de boeken van uh, Aspen en ja, het zijn hele spannende boeken, mooie muziek ook en ik dacht, ik kwam het voorbij tegen en ik denk, hé, hey, uh, dan gaan we weer eens draaien ja, het eerste uur van CFN Cinema zit er bijna op... maar ik beveel u het tweede uur van harte aan... omdat daar prachtige muziek in zit. Muziek van uh, Philippe Rombier natuurlijk... maar ook een, een Frans-talig nummer... en een Duits-talig nummer van François Sardy... uit een film van uh, uh, de Jeune et, Jeune et Jolie. Prachtig film. Uh, verder zit er in muziek uit Philomena. Love Actually... Micros, komos, de tweeling niet te vergeten. Nou, ik zou zeggen, wees er gewoon bij het tweede uur. Tot naar de klok van tiener.